Op de A16 van Rotterdam naar Breda bij Breda Noord 2 kilometer door een aanrijding, er zijn twee rijstroken dicht. En op de A50 van Arnhem naar Os 3 kilometer voor Knal. e wijk, ook daar is de rechte rijstrook dicht en dat komt door een spoedreparatie. BNP Paribas Investment Partners is in Nederland marktleider in beleggingsfondsen en.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 Twee dingen. margriet Reintjes. Een heel goede In onze serie Het Zomerreces ontvang ik vanavond Joël Voor de Wind. Prominent Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Goedenavond. Ja. In deze serie praten wij met parlementaire kopstukken. Dat bent u. Over het Haagse seizoen dat achter u ligt. En het jaar dat uw partij en oppositiebanken belanden. En de tweede ding waar ik het in elk geval over wil hebben met u... is de rol van Jan Pronk in uw leven. Jawel. En over drummen. Zeg maar. Ah, Zelf. Ja, want wie hoorden wij hier op de drums? Ja, dat is ondergetekende. Maar dat is alweer heel lang geleden, ja. Ja, hoe lang geleden? <laughs> uh, dit moet zijn geweest in 1988. Oh, dat is inderdaad heel lang geleden. Ja. Maar u drumt nog steeds in het gospelband. Ja. Op zondag in de kerk af en toe. En daar hebben ze ook weer uh, zo'n beatbox uh, voor uitgedacht. Daar hoef je niet zo'n heel ding neer te zetten. Dus dan kan je gewoon op een vierkante box uh, ook van alles uh, produceren. En gaat het er een beetje ruig aan toe? Nou, niet zo. Ja, dit was nog een rustig stukje. Ik geloof dat daarna een paar drumsolo's kwamen. Maar uh, en niet zo uh, op beat zoals we uh, zouden horen in dit stukje. Nee, dat is wat rustiger. Maar. Uh... Ik, ik vond dat wel een hele prestatie, want je, je moest ook goed in conditie blijven. We moesten ook minimaal twee, drie keer per week oefenen oh. om, uh, om het tempo bij te houden. En met de oordopjes in, want anders had ik u vandaag niet meer gehoord. Maar ja, dat ging er stevig aan toe. Maar als u nu op zondag bijvoorbeeld in de kerk uh, drumt, wat beleeft u eraan? Ah, ik vind het heel uh, erg fijn om gewoon gospelmuziek uh, te spelen. Dat is uh, ja, aanbidding en preesmuziek uh, in onze gemeente. Ik kom in een evangelische gemeente in Amsterdam, op de Herengracht 88. Iedereen van harte welkom, daar heb meteen reclame gemaakt. Um, en daar beginnen we altijd de dienst met een stuk of vier, vijf uh, liederen. Zoals je dat ook hoort op de EO Jongerendag bijvoorbeeld. En wat is er fijn aan? Want u zegt, ik vind dat heel fijn. Maar wat is daar dan fijn aan? Nou, het is een manier om je op uh, God te richten. En door de week ben je druk met uh, van alles en nog wat. En uh, die zondag werk ik niet. Uh, en dan, uh, ja, dan kan je uh, ja, even op wat anders richten. En voor mij is dat uh, God en... En ja, dat, staat, dat gaat gepaard met een stukje gebed, Bijbel lezen en ook aanbiddingsmuziek. En bent u dan voor uw gevoel echt in gesprek met God als u aan het uh, muziek maken bent? Um, ja, dan heb je wel het gevoel dat je dichter bij God uh, in de buurt komt. En um, ja, dat helpt je wel om beter aan te voelen wat, wat Gods um, ja, zicht is op waar je mee bezig bent zo uh, elke dag. En, en en, en wat God zou vinden van wat we hier allemaal met elkaar uh, ons druk over lopen, lopen te maken. Ja, want als u dat zou zeggen, wat zou God vinden van wij met z'n tweeën hier in de studio? Ja, dan zal hij het denk ik heel gezellig vinden. Maar ik, ik heb God natuurlijk niet in mijn broekzak. Maar je, uh, je krijgt dan wel zo'n moment, uh, vooral gedurende zo'n kerkdienst... Uh, uh, dat je de dingen in veel breder perspectief ziet. Uh, ja, ik, ik ervaar zelf ook altijd wel een stuk bewogenheid uh, voor de mensen om me heen. Uh, soms maak je druk om hele kleine dingen en achteraf denk je dan van ja, zijn dat nou de belangrijke dingen? Uh, en dan merk je toch wel weer, tenminste ik dan vooral tijdens zo'n kerkdienst, dat het, uh, dat het God toch vooral gaat om mensen en, en hoe het met mensen gaat. En heeft u dan wel eens het gevoel dat God u dat doet inzien inderdaad van joh, wat maak je druk om niks? Ja, ik ga wel. Uh, het kan ook aangezet zijn door de preek... Uh, uh, Afgelopen zondag hadden we weer een preek over 1 Corinthe 7 en 8. En dan ik gaat weet niet op... wat erin staat hoor. Nee, en ik denk ik test u even. Maar... Uh, wat staat erin? <laughs> nou ja, dat gaat ook over geven. En dat gaat er niet zozeer om geld geven aan goede doelen. Maar ook geven van je tijd. Uh, investeren in relaties. Uh, oog hebben voor mensen om je heen. En uh, ja, dat, dat komt ook heel dichtbij. Uh, ik heb net een kaartje gestuurd naar een collega, Tweede Kamerlid van het CDA. Die heeft een zoontje verloren van drie jaar. Nou, dat is... Gigantisch, dramatisch. Ja. En dat relativeert ook weer uh, het hele drukdoenerij wat we in Den Haag doen. Natuurlijk is het belangrijk, want het gaat om veel geld. Maar op dat moment uh, realiseer je heel, heel duidelijk: van ja, uh, het, is, uh, het gaat wel om mensen en het gaat om uh, kinderen uh, bijvoorbeeld. En uh, ja, dan staat alles even stil. Maar heeft u ook wel eens het gevoel uh, dat u iets heeft gedaan, bijvoorbeeld in de kamer, zich druk heeft gemaakt of u heeft laten gaan? Uh, dat u toch een soort terecht gewezen wordt door God voor uw gevoel? Ja, dat heb ik wel eens. Wanneer? Um, nou, dan, dan kan ik wel zo verstoken zijn in het debat. Um, waarbij ik dan misschien uh, te veel op het onderwerp zit en te weinig nog oog heb om. Uh, heel netjes het debat te voeren... in de vorm van dat ik me soms kwaad kan maken. Nou, voorbeeld. We hebben vorige week heel uitgebreid twee dagen lang... over het alcoholdossier gepraat... en hoe we de, de overmatig alcoholgebruik onder jongeren... zou kunnen tegengaan. Even voor de duidelijkheid. Het, het levert grote hersenschade op onder jongeren. Vooral als je drinkt onder de 18 jaar. Ja. Nou, daar zijn alle wetenschappers het over eens. En uh, ja, daar praten we al jaren over. En ik probeer eigenlijk de Kamer zover te krijgen... Uh, om die leeftijd op te trekken naar 18 jaar. Het gaat om bier en wijn. En, en briesers en dat soort dingen. En als je dan merkt dat, dat je bepaalde partijen gewoon niet meekrijgt. Terwijl uh, alle wetenschappers, iedereen die ons in, uh, informeert, de kinderartsen. allemaal op hetzelfde punt wijzen. Namelijk alsjeblieft trekt die leeftijd toch naar 18 jaar. Mm -hmm. Dan heb je een gezondheidswinst uh, voor die hersenen van twee jaar. Ja. Maar wat had u dan niet goed gedaan in uw ogen? Want daar, daar begonnen we mee. Nou ja, dan kan ik wel eens uh, ook me echt kwaad maken uh, in zo'n debat uh, op mensen. Waarbij je dan achteraf denkt: van ja, uh, het is best goed uh, om je ergens boos op te maken. Maar. Uh, uiteindelijk moet je het met elkaar wel doen. En is het dan zo als u thuiskomt dat u dan inderdaad een soort vergiffenis vraagt of gaat bidden... en dan zegt je: ja, dat, ik liep me gaan, of hoe gaat dat dan? Nou nee, dan uh, realiseer je, uh, vooral als je daar nog eens over nadenkt... Uh, uh, wel van, nou ja, misschien heb ik het te heftig uh, aangezet, te stevig aangezet... En uh, het is ook niet goed om boos of kwaad te blijven. Uh, uh, ik, ik moet er wel weer even toenadering uh, toe zoeken. En, en zorgen dat we wel weer met, met elkaar door een deur heen gaan. Ik ben niet iemand die op het moment dat mij bijvoorbeeld iets is aangedaan in het debat. En waarbij er flink is uitgehaald. Dat ik dan vijf minuten later uh, uh, weer gewoon vrolijk een biertje kan drinken. Bij wijze van spreken. Dat kunt onderwerp u niet. Spreken. Nee, dan, dan zit het wel eventjes uh, diep. Um, maar ik probeer wel aan het einde van de dag dan weer eens even na te denken: van hé, hey, uh, is het niet te heftig geweest en moeten we niet uh, weer eventjes bijpraten? Ja, met uzelf eigenlijk en God. Met mezelf en met God. Maar dan ook, uh, doet me dan altijd weer uh, iets naar binnen brengen van, uh, maar ook met de ander. Ja. Um, u bent uh, iemand die ook opgegroeid is in Amsterdam, ja. in de K-buurt, in de Bijlmer. Ja. Uh, heeft u dat, de campering uh, bestaat niet meer. is inmiddels afgebroken. En uh, hoe heeft u dat gevormd? He? Is daar de politicus geboren? Nou, daar dacht ik nog niet zo veel aan de politiek. Dat was meer... Ik zat daar op de lagere school. Uh, dat was meer uh, ja, gewoon genieten van je jeugd. En kattenkwaad uithalen. En uh, die bouwstellingen. Dat was in het begin jaren zeventig. Dus, dus, die flats werden gebouwd. Dus uh, klimmen op uh, bouwstellingen. Uh, ik weet nog wel dat ik... Uh, ik geloof dat ik nog wel op een koortje zat. Dus ik deed nog wel wat met muziek. De uh, Beatles zongen bijvoorbeeld uh, in de flat. Maar uh, daar was politiek nog niet. Dat kwam pas op de middelbare school. Ik kan me dan wel herinneren dat ik naar de publieke tribune ging in Den Haag. En dan was ik een jochie van 16 of 17. En dan zo, ging ik daar ja, zitten. Het ja. was nog in de oude kamer. En dan was ik zeer onder de indruk van uh, die politici. Ik heb daar Den Uyl wel gezien en anderen. Uh, uh, ja, dat ze daar zo gewichtig met elkaar aan het praten waren. Onder uh, de sigarenrook, Dat mocht toen nog. Ja, want uh, er was een uh, politicus, Jan Pronk. En uh, ik heb begrepen dat u hem ook als een soort voorbeeld heeft gehad. Zullen we heel even luisteren naar hoe hij ook weer klonk toen ja, in die tijd? Ja. Eindelijk. Je zit er heel lang op te wachten. Het is natuurlijk nooit genoegdoening voor de nabestaanden. Maar in ieder geval kan er op de een of andere manier nu toch recht worden gedaan. Ik kijk uit naar een, naar een proces. Een echt proces waarin zoveel mogelijk wordt gedaan aan waarheidsvinding en verantwoordelijkheidstoedeling. Ja. Ik vind wel dat je moet proberen een klein beetje de stem te zijn van de nabestaanden. Ja, dit ging. Uh, dat he, man dit, man iets. Man, precies, ja. dat was heel onlangs in onze eigen uitzending. Maar goed, u als klein jochie was geïnspireerd door specifiek Jan Pronk. Ja, hij had uh, iets kerkelijks. Hij was hervormd uh, uh, van huis uit. Uh, hij sprak ook wel als lekenpredikant in kerken. En hij uh, was dus gemotiveerd vanuit de Bijbel om heel sterk betrokken te zijn bij deze wereld, met name bij de ontwikkelingssamenwerking. En dat sprak mij ook altijd aan in mijn, uh, in mijn jeugd. Uh, diezelfde motieven uh, om betrokken te zijn bij het leed in de wereld. En dat, dat ja, als hij dan in de Kamer sprak, dan gaf hij als het ware niet zozeer uitleg aan de Kamerleden, maar hij gaf college hoe de wereld in elkaar zat. En dat was op zich toen heel interessant. Daarna heb ik hem nog wel eens meegemaakt. En toen, als ik, toen ik aan de andere kant van de, de tafel stond... merkte je dat het als Kamerlid natuurlijk wel eens lastig was... om ertussen te komen bij hem. <lacht> Lang van stof, bedoelt u? Ja, je kon er niet uh, tussen. Hij ging natuurlijk maar door. En als je hem dan onderbrak, dan was hij geïrriteerd. Ja. Want hij wilde graag zijn verhalen helemaal ja. vertellen. Maar u was geïnspireerd. U noemde Denneuil ook. Uh, en Jan Pronk, hè, partijgenoten ook. Partij van de Arbeid, andere partijen... waar u u uiteindelijk terecht bent gekomen. Ja. Uh, maar wat was dan hetgeen zij voor u symboliseerde? Nou, dat hij vanuit zijn geloof toch die betrokkenheid had. Het had hij veranderd toon. het geloof te maken. Ja, ja. Vanuit uh, dat, dat was natuurlijk bij de Partij van de Arbeid... Uh, bij de meesten uh, wel anders. Hij sprong daar wel uit. Uh, ik was ook wel aangetrokken door het verkiezingsprogramma... van de Partij van de Arbeid... omdat ze een heel sterk sociaal programma hadden opkomen van kwetsbare groepen, maar ook een internationaal gericht programma. Maar het was niet zozeer de man samen. zelf? Ik bedoel, de manier waarop hij stond? Of ja, hij... hij vertegenwoordigde wel die stroming samen met zijn geloof. Uh, en hij stond helemaal, ik weet nog wel, dat hij huilend terugkwam uit Rwanda... omdat het hem zoveel had gedaan. Dus het was niet een rationeel iemand. Hij stond er ook echt persoonlijk, tot in zijn tenen stond hij erin. Ja. Heeft u het wel eens tegen hem gezegd? Uh, ik heb een paar maanden geleden een persoonlijk gesprek met hem gehad... en dat ging over de missies in Afghanistan op zijn kamer geweest uh, in Den Haag. En daar hebben we het uh, wel even over gehad, ja. ja. En wat vond hij ervan? Nou, uh, hij, hij wist dat natuurlijk niet. Dus hij vond het, denk ik, wel aardig uh, om te horen. En uh, ja, zo'n man weet natuurlijk ook niet wie die inspireert allemaal. Maar uh, ik heb het hem wel toen uh, meegedeeld. En ik moet zeggen, ik vind zijn uh, visies uh, op internationaal beleid... missies nog steeds uh, wel uh, verrassend ook. Het is niet iemand die uh, voorspellende uh, uitspraken doet. Uh, hij kan heel kritisch... Uh, uh, ook vanuit uit het niks uh, met een standpunt komen... waarbij hij er altijd goed over nadenkt. Dus ik waardeer nog steeds zijn, zijn mening. Ik ben anders gaan denken over de Partij van de Arbeid. Mm -hmm. dat het, met name met medisch-ethische programma's, prostitutie, drugsbeleid... waar ik de Partij van de Arbeid veel te liberaal vind. Ook het alcoholbeleid bijvoorbeeld. Uh, dus vandaar toen de ChristenUnie ontstond... en eigenlijk alles bij elkaar komt voor mij... Medisch-ethisch uh, gebied op uh, prostitutiebeleid. Uh, maar ook het sociale beleid en het milieubeleid. Ja, toen was dat de partij voor mij. Tot half negen, twee dingen. Van Omroep Max. Met Margreet Reintjes. Tot half negen luistert u naar onze serie Het Zomerreces. En vanavond is mijn gast Tweede Kamerlid van de ChristenUnie... Joël Voor de Wind. U heeft al iets verteld over um, uh, Jan Pronk... De grote inspirator. U heeft al iets verteld over uw, uw achtergrond in de K-buurt... in de Waal, die niet meer bestaat. Ja. Ik zeg Joël, maar vroeger heette u anders, hè? Nou ja, dat is door een... Uh, ik weet niet door welke journalist een keer uh, opgetrommeld. Maar mijn moeder noemt me nog steeds Josje. En dat is zeg maar een bijnaam. En dat is een samenvoeging van Joël Stefanus. Want mm -hmm. ze vonden dat te chic voor een klein jochie zoals ik... Dus van huis uit noemden ze me altijd Josje. Mijn moeder noemt me nog steeds Josje. Ik ben inmiddels 45, maar <laughs> ik vind het prima. Ja. Um, maar mijn officiële naam is dus Joël Stefanus. Dus, uh, dat gebruik ik gewoon, dat is mijn officiële ja, naam. Ja, Is er niemand verder die Josje zegt? Nee, dat is eigenlijk alleen mijn moeder. U, u, uw vrouw ook niet? Nee, nee. Nee, alleen nee, de moeder. Josje, mijn directe omgeving, mijn vader en mijn moeder, die noemen me nog wel Jos. Ja. Mijn moeder is Josje nog ja. steeds, maar mijn vader noemt me nog wel Jos. Ja. Ja. U, um, u komt uit een, ook een gelovige Ja. Uh, en uw vader was legerpredikant. Ja. Die op een gegeven moment gescheiden is van uw moeder toen u uh, op de middelbare school zat. Dat moet hè, zeker in zo'n milieu toch heel heftig zijn geweest. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Dus je ziet dat wel uh, aankomen. Alleen, ja, als, als jochie, uh, tiener jonger was ik toen, uh, hoop je toch altijd dat je ouders bij elkaar blijven. Um, nou, uiteindelijk toen ze uit elkaar gingen, uh, to, toen was het ook wel ongeveer het punt waarbij ik zelf op kamers ging. Dus zoveel pijn uh, ja, of verdriet. Natuurlijk heb je dat wel, maar uh, het had niet zo'n grote schade op mij dan dat het gebeurt als je drie of vier jaar bent. Nee, maar u heeft natuurlijk wel, ervan. u zegt het komt niet out of the blue. Er zitten ja. jaren gaan eraan vooraf. Ja. Waar u natuurlijk wel bij geweest bent. Ja. En hoe, hoe vormend is dat dan geweest? Nou, zo vormend dat ik mezelf eigenlijk er wel had voorgenomen... om niet te trouwen, in ieder geval niet voor mijn dertigste. Uh, omdat ik dacht van, ja, dat is gewoon heel ge gecompliceerd. Uh, je moet zodanig een partner vinden die goed bij je past... anders moet je er helemaal niet aan beginnen. Uh, dus dat maakte me mezelf een beetje anti-op uh, uh, ja, relaties gericht. Ik was daar wel huiverig voor. Vooral om in de, uh, ja, dezelfde ellende terecht te komen als mijn ouders. ja. Um, maar uiteindelijk bent u getrouwd, hè? Ja, uiteindelijk, zoals dat heet, uh, heb ik dan toch de ware gevonden. En daar ben ik nog steeds uh, 23 jaar geleden mee getrouwd... en nog steeds uh, met veel plezier en geluk mee getrouwd. Dus dat gaat, het kan dus wel, maar ja... Waarom durft u het toen wel, denkt u, met deze dame? Nou, om, omdat ik zag dat mijn vader en moeder... Ja, dat zegt natuurlijk ook niet alles. Mijn vader en moeder waren zodanig verschillend. Mijn vader was een, uh, ja, een eeuwige student. De, de man heeft verschillende studies gedaan. Theologie, psychologie, et cetera. En mijn moeder uh, ja, heeft door haar omstandigheden. Vader en moeder waren toen zij jong was, waren zwaar ziek en die heeft ze moeten verplegen. Dus die heeft verder geen opleiding kunnen doen. Had totaal andere interesses. Um, ja, dus toen realiseerde ik me wel, als ik ga trouwen, dan, dan moet je wel veel gemeen hebben. Uh, dan moet je met elkaar mee kunnen denken, gelijkwaardige situatie kunnen uh, creëren. Um, dus u daar... heeft goed gekeken of, te, of ze daaraan voldeed. Nou ja, goed, dat gaat natuurlijk... Uh, nee, ik snap het. Uh, uh, ja, nee, maar, ik, ja, nee, maar dat, ik denk nog steeds dat we heel erg bij elkaar passen. Enorm uh, op elkaar aangesloten. Uh, Is zij iemand die wel eens zegt... Uh, Joel, kom op, uh, je moet dit en dit en dit? Is hij... Nee, ik krijg regelmatig op mijn donder van mevrouw. En met, wat dan? Uh, nou Was ja, wat... als ik verkeerde dingen zeg of... Wat uh, dan bijvoorbeeld? <coughs> nou ja... Uh, als ik, ja, ze heeft ook communicatie gestudeerd, dus als ik de <lacht> foute dingen zeg... of als ik me kwaad maak over kleine dingen waarbij ze zegt... Joh, dat is helemaal niet relevant, dan moet je hem niet mee bezighouden. Ja, ik, ik bemoei maar... me nu tegen het, het Nationaal Historisch Museum bijvoorbeeld. Dat is een hobby, maar dat komt ook een beetje uit de GPV-traditie. De partij die voor de ChristenUnie was... die erg hecht aan historie en verworteling in de, in de geschiedenis... En dan zegt ze, ja, maar je moet je op de hoofdlijnen concentreren. niet op die hele kleine dingetjes, dat houdt ook op. En dan zeg je, je kan dat debat er maar overslaan. Dan ben je wat eerder thuis en dan kunnen we gezellig nog eens eten. Ja. Is het zo dat hè, die persoonlijke ervaringen bijvoorbeeld van gescheiden ouders... Um, dat die relevant zijn geweest voor uw inzet op bepaalde terreinen? Bijvoorbeeld, u bent een voorstander van huwelijkscursussen. Is dat inderdaad daarin... Is dat? jij? Ja. Ja, u gaat glimlachen? Nou, je hebt goed gegoogeld, ja. Ja, tuurlijk. Uh, nou, dat kwam denk ik wel ook voort uit een persoonlijk uh, verhaal, waarbij ik zag maar. Uh, dat is één deel, waarbij ik zag hoeveel leed dat kan veroorzaken. Maar een ander deel is natuurlijk wat je maatschappelijk ziet. Ik had in mijn portefeuille tot voor kort uh, de jeugdzorg. Als ik dan in de instellingen kwam of bij de pleegouders kwam, en ik hoorde uh, ja, dat 70, 80 procent van de kinderen die daar zat, uitgebroken huwelijken kwam. Uh, en dan denk ik van, we kunnen natuurlijk constant wel netjes zorgen voor die kinderen eh, als het te laat is. Maar eigenlijk zouden we veel eerder moeten investeren in de, in de kinderen. En veel meer de nadruk en voorlichting moeten geven. Dat is natuurlijk heel betrekkelijk, omdat je niet in pri pri privépersonen en eh, de, de, de, de, de omgeving van mensen wil interveneren als over, overheid. Maar ja, we geven mensen van alles mee als het ware. Ook als overheid, spotjes 51, wat, je, wat handig is om wel of niet te doen... Uh, en toen kwamen die Centra voor Jeugd en Gezinnen op. En ik zei ook toen tegen mijn eigen minister Rauwvoet... het lijkt me ook verstandig dat we daar uh, misschien wel tips of cursussen naar verwijzen... die uh, heel handig zijn ja. als je relaties aangaat en kinderen krijgt. U, heeft zich, u noemde al een aantal dingen waar u zich hè, op uh, heeft geprofileerd de afgelopen tijd... Um, ja, u bent natuurlijk in de oppositiebankjes terechtgekomen als uh, ChristenUnie. Zullen we heel even luisteren naar een uh, korte compilatie van uw optreden het afgelopen jaar in Den Haag. Uh, onderwerpen dus waar u zich heeft uh, ingezet voor. Dank u wel, uh, voorzitter. Uh, inzet uh, van de ChristenUnie is wel om het overmatig alcoholgebruik onder jongeren tegen te gaan. Maar uh, nou, ik ben er uh, toch wel de laatste dagen in gesprek met het kabinet... van overtuigd geraakt uh, dat deze missie zinvol is... en een bijdrage kan leveren aan uh, stabiele uh, koendo's. Juist de omroepen die uh, uh, zelfstandig uh, willen blijven... en die dus een uitgesproken kleur hebben, uh, die gaan erop achteruit. En dat is versraling van het aanbod, voorzitter. Dat betreurt de ChristenUnie. Ja, en dat laatste fragment is van vandaag oh, yeah. in, uh, in de Kamer. Uh, en ik begreep uh, dat dat ook in principe nog voor u privé relevant is. Want uw vrouw werkt bij de EO, waar het ook over gaat natuurlijk vandaag. Uh, ja, maar het ging mij met name over de kleur en de pluriformiteit... zoals het in de wet staat en uh, waar ook het kabinet op aansluit. En uh, ja, dan zie je dat moment dat die omroepen gefuse gedwongen gefuseerd uh, worden... tot uh, ja, toch wat grijzere uh, brei. Uh -huh. Waar we er al aardig wat van hebben als het gaat om de commerciële dan denk ik van ja, dit is zonde van de investeringen... die we altijd hebben gedaan met ja. de publieke omroep. Want je moet ze zo divers mogelijk houden. En als uh, hele kritische journalisten zeggen, maar Joel, dat kan toch niet? Want uh, u heeft twee petten op, want uw vrouw u heeft daar ook nog een belang bij zelf. Wat vindt u daar dan van? Ja, mijn vrouw bemoeit zich weer niet met de politiek, wat dat gaat. Als het gaat om het medialandschap, dat doen anderen weer binnen de EO. Dus wat dat gaat, heb ik niet met haar te maken, met, met anderen. En niet alleen bij de EO, maar natuurlijk ook bij het NPO, bij de NCUV... Ik heb ze bijna allemaal langs gehad de afgelopen weken. Ja, en u houdt dat gescheiden, zegt u. En daar bent u zich heel bewust van dat je dat moet doen ook in een huwelijk. Ja, goed, kijk, het komt nog wel eens langs uh, aan de keukentafel, maar het is niet dat ik met mijn vrouw voldoen heb als het gaat om het mediabeleid en de politiek. Nee, daar ja. houdt ze zich weer een beetje afzijdig juist. Ja. Dan bemoeit ze zich er maar niet mee. Ja, nee, maar dat is ook, uh, dat is ook wel goed, uh, want het gaat natuurlijk uh, breder dan dat. Maar het gaat wel om uh, de omroepen die met name de kleur vertegenwoordigen. Dat zijn de VPRO, dat zijn Max en dat zijn uh, de EO. Um, nou, de NCV en de KRO willen dan uh, samengaan, althans voor kort. En uh, ja, daar, die pluriformiteit vind ik van groot belang. Want dat vertegenwoordigt ook de diversiteit in de samenleving. Wat maakt u een goed politicus, denkt u? Ja, dat zou u vooral aan anderen moeten vragen. Ja, nou, maar wat zeggen die? Want ja. u hoort vast wel eens wat ja, over, ja, over mezelf. Nou, ik weet niet, ze zullen waarschijnlijk van mij zeggen dat ik wel vasthoudend ben. Als ik bepaalde onderwerpen um, ja, heb gekozen voor mezelf om daar aandacht aan te besteden dan probeer ik die ook wel door de jaren heen vast te houden. En het voordeel is natuurlijk als je een kleine fractie bent... dat je ook die onderwerpen door verschillende portefeuilles heen kan vasthouden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld als je zorg hebt voor kinderen um, en je doet jeugd en gezin... maar je kan ook de link leggen met het buitenland dan uh, heeft dat een meerwaarde. Dus ik probeer ja. daar wel lijnen in te trekken qua thema's. En ja, dan kom ik daar elke keer wel op terug. En dan hoop ik daar een stap voorwaarts uh, op te maken. We hebben een uh, vast onderdeel in uh, ons zomerreces. En dat is een bijdrage van verslaggever Hans Hemmes. Die namelijk collega's van onze gasten spreekt. Ja. En deze keer heeft hij uh, uw buurman in de kamer. Wie is dat? Uh, mijn rechter of mijn linker buurman? Ja, dat is een goede vraag. Ja. Niet van uw eigen partij. Oh, dan is het waarschijnlijk Kathleen Ferrier. Maar het is zit uh, weer twee naast me. Nee, het is Boris van der Ham. Uh, ja, die zit een paar stoelen verder Oké. Okay, nou, mee. Ja. Uh, goed, maar die de zat wel buurman... naast mij vandaag bij het debat. Misschien bedoelt u dat. Oh, dat zal het zijn. Ja. Hij zei over u het volgende. Uh, we zijn het niet altijd even over alles eens, maar uh, het is een hele vriendelijke en uh, betrokken collega. Uh, soms is hij wat, wat, wat rustig, maar hij kan ook heel fel zijn over bepaalde onderwerpen. Dus dat doet hij per onderwerp en dat zo doe, doe ik dat ook. Ja, rustig en fel. Daarin herkent u zich wel, geloof ik, hè? Ja, het is, is aardig dat Boris dat zegt. Ik zie het bij Boris inderdaad ook terug. Kijk, je moet als politicus, vooral als een kleinere fractie, moet je je onderwerp kiezen. Dus dat betekent dat je soms wel meedoet in debatten, maar niet uh, heel duidelijk uh, allerlei punten wil ja. binnenhalen. Hè? Maar die politiek is natuurlijk ook gewoon ongelooflijke gekkigheid. Want het gaat natuurlijk ook gewoon om degene die zo'n leuke quote in de Kamer heeft, dat hij op het uh, acht uur journaal is. Zo simpel is het ook wel weer, hè? Nou ja, dat is voor mijn partij niet in ieder geval het hoogste doel. Het is natuurlijk leuk als het opgemerkt wordt wat je zegt. Um, en gelukkig gebeurt dat ook regelmatig, dus dat heb ik er niet over te klagen. Um, maar het is vooral belangrijk dat je het verkiezingsprogramma... waarvoor je naar de Kamer bent gestuurd, om dat uit te voeren. Maar denkt u dat u dat inderdaad minder hoog in het vaandel heeft... dan die andere partijen om het acht na te halen? Nou ja, goed, ik weet het niet. Kijk, uh, op dinsdag uh, is er altijd het vraaguurtje. En ik weet dat sommige collega-politici één belangrijk doel hebben. Namelijk om een vraag te stellen in het vraaguurtje. Want dan draait de televisiekamera. Nou, dat bedoel ik. Hoe zit dat dan bij u? Nou, uh, dat geldt niet voor mij als criterium. Ik moet in het vraaguurtje uh, aan de microfoon, zodat ik word uh, waargenomen. Het gaat er wel om, op het moment dat er iets actueel speelt... om dan er wel bij te zijn en dan ook de snelheid te betrachten... dat je dat onderwerp snel aan de kaak kan stellen. Ja, wie wil dat graag? Welke, collega? welke collega's zijn dat? Ja, ik vind het altijd flauw om andere mensen te noemen. Maar ik ga het rijtje na van degene die kamervragen stelt. Ja, kijk, een Fleur Agema is er zelf ook heel erg open over. Die gaat zaterdagochtend om 6 uur geloof ik uit bed. Dan leest ze alle kranten om te kijken welke kamervragen ze wil stellen die dinsdag. En daarna gaat ze weer naar bed. Dus ja, kijk, als dat je hoogste doel is. Of tenminste, je wil je heel erg profileren. Ja. Dan moet je het op die manier doen. Maar ik vind wel, er zijn twee dingen belangrijk in de politiek. En dat heb ik mezelf altijd voorgenomen. Eén de relevantie van je onderwerpen. En je moet ze echt selecteren, want anders stroom je vol met de agenda van de Kamer. Mm -hmm. En twee, je moet ook wel zichtbaar zijn als Kamerlid. Want ten slotte ben je gekozen door je achterban, door het volk. En die willen dus ook wel weten wat je nou uitspookt. Ja. Nou is uh, André Raamvoet, uw voormalig fractievoorzitter, uh, vertrokken. Ja. Wat heeft hij u geleerd? Eén heel concreet ding. Uh, nou, hij was jurist. Het, uh, ik, ik was ook zijn, zijn medewerker voor een tijdje. En hij heeft me wel geleerd om ook um, heel gedetailleerd in dossiers te duiken. Het was een dossiervreter, het was een jurist. Het was soms heel lastig om met hem samen artikelen te schrijven... omdat hij heel erg op de punten en commas was. Maar het was wel een intellect intellectueel. Dus hij verdiepte zich enorm in bepaalde onderwerpen... en kon er ook hele lange speeches over houden. Bijna Oost-Europese speeches <laughs> als het ware. Uh, omdat hij er gewoon heel veel van wist. Dus uh, dat gaf mij wel de drang om, uh, als je onderwerp oppakt, zorg dan wel dat je ook de diepte uh, in kan gaan. En hij heeft mij ook wel gedwongen om te zeggen: van, Nou ja, liever minder onderwerpen, en wel de diepte in. dan heel veel onderwerpen. Ja, oppakten. focussen. Ja. We eindigen uh, onze gesprekken in deze serie altijd met een vaste vraag. En hier komt het: Welke twee dingen neemt u mee op vakantie? Welke twee dingen belanden in uw koffer? Oh, ja. Uh, nou, dat zal uh, buiten het feit dat ik mijn zwembroek en alles meeneem, daar doelt u niet op uh, waarschijnlijk. Er zal uh, in ieder geval. Uh, wat die zwembroek ook belangrijk is, want we nemen ook ons bootje mee. Dus de, die plezieren gaan we natuurlijk ook weer meemaken. Maar ik denk dat er wel weer een aantal boeken uh, meegaan. Want het is voor mij en uh, die verdieping, maar ook uh, de ontspanning. En welk Omdat, boek bijvoorbeeld? Uh, ja, ik heb er een stuk of zeven geloof ik naast mijn bed liggen nu. Dus Noem het, zal maar eens een. Een, het zal een keuze moeten zijn. Um, poef, ja. Overvalt valt u mij me mee. Kun uh, je nagaan hoe weinig ik op dit moment de laatste week van het recess aan, uh, aan lezen toekom. Want het ja. zijn alleen maar stukken die je leest. Maar ik moet me daar echt nog in, uh, in gaan verdiepen. Maar er liggen wat verdiepende uh, boeken over. Uh, en dat zijn soms Amerikaanse boeken die je weer met een glimlach moet lezen. Uh, hoe je uh, de wereld kan verbeteren, zeg maar. <laughs> Inspiratie op vakantie. Waar gaat u naartoe? Ja. Wij gaan uh, naar het zuiden van uh, Europa en dit keer Italië. Nou. Ik hoop dat u een ongelooflijke fijne tijd heeft. En elke keer als ik u in de Kamer zie optreden... dan denk ik waarschijnlijk aan u op, op, op, uh, op drums. Ja, vanaf nou ja, nu. dat ja. zou geen verkeerde associatie zijn. Joël Voor de Winter, daar sprak ik mee. Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie. Een hele fijne vakantie in uh, Italië. En morgen, luister dan, want dan zit hier Job Cohen... uw collega ah, van de Partij van de Arbeid. En die oké. praat met Ellis de Bruin. Uh, gesprekken, ook dit gesprek van vanavond... is straks terug te luisteren op onze site www.twedingen.nl. En Willemijn Veenhoven zit er klaar voor met BNN Today. Wat zijn jouw onderwerpen, Willemijn? Interessante mannen in de uitzending. Zometeen Geo Lippens van Langs de Lijn. Die onder andere Erben Wennemars over motorrijden. Het is maandag, dus zijn sportenrubriek. En ook Magiel de Graaf, fractievoorzitter van de PVV in de Eerste Kamer. Morgen is daar een belangrijke eerste vergadering. En het wordt spannend voor de PVV. Uh, dat en nog veel meer na het nieuws. Hier is Job Boot. Radio 1. Het NOS-journaal.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 Het Amerikaanse hooggerechtshof heeft bepaald dat de verkoop van gewelddadige computergames aan minderjarigen niet mag worden verboden. Dat is in strijd met het recht op vrije meningsuiting, vindt het hof. Computergames moeten op één lijn worden gesteld met boeken, toneelstukken en films. Het hof vindt dat de ouders moeten beslissen wat hun kinderen mogen kopen en zien, en niet de overheid. De VN-veiligheidsraad heeft ingestemd met de inzet van een vredesmacht in de Soedanese regio Abiyaij. Ruim 4200 Ethiopische militairen zullen zes maanden lang toezicht gaan houden... in het onrustige grensgebied tussen Noord- en Zuid-Soedan. Om aan het geweld te ontkomen, zijn tienduizenden mensen het gebied ontvlucht. Tom, Tom komt met een winstwaarschuwing. De producent van navigatieapparatuur ziet de markt in Europa... en de Verenigde Staten krimpen, waardoor omzet en winst lager uitvallen. De verwachting voor de omzet van dit jaar is nu met 200 miljoen euro verlaagd. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is Radio 1, BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is een bloedhete maandag, 27 juni 2 over half negen. Goedenavond. Het ging vandaag over bezuinigingen. De Kamer sprak over de publieke omroep en daarom is onze eigen baas Patrick Lodiers te gast. Hij vertelt wat er nou eigenlijk gaat veranderen. En er werd in Den Haag ook gesproken over kunst en cultuur. Eh, kunsteconoom Pim van Klink die vindt dat de geplande bezuinigingen... ook echt wel tot iets goeds kunnen leiden in de cultuurwereld. En wat dat is hoor je na negenen. En Barry Venema is de nieuwe bondscoach motorrijden. Hij heeft grote plannen met de sport. En zo meteen hoor je hem en Erben Menemers. En dan hier ook te bezichtigen op de webcam bnntoday.nl. Um, today's Topics, een update met Simone Bijlans. Met daarin straks ook de protesten in Den Haag... tegen de bezuinigingen op kunst en cultuur. Verder was er een heftige brand in Nieuwegein in een verzorgingstehuis. En waren er weer eens flinke vertragingen bij de NS. En die hitte, het ging eigenlijk nergens anders over. Ik heb vanmorgen even gewerkt en uh, om een uur 12 twaalf uh, naar huis gegaan. En dan lekker hier naartoe gegaan. Pakken wat je pakken kan, hè? Straks. Hoor je meer na 9 uur? Dankjewel, Simone. Ja, en wat houdt ons groepje BN'ers bezig vandaag? Olympisch kampioen Mark Duiterd. Topsporters willen winnen. Dit is de interne motivatie die hun drijft. Haal dit bij ze weg door bijvoorbeeld een wedstrijd te willen regisseren... en je zult niet het uiterste bereiken. Een fatale fout. Van kans zetten de hele ploeg schaakmat... Gisteren door een jonge hond Pim Licht had naar voren te schuiven. Want dat doen jonge honden. Die kennen de term keurslijf niet. Die gaan er gewoon voor. Gelukkig maar. En dan topontwerper Hans Ubbink. Op dit moment, in de lastloos Amsterdam-Noord... waar enorm grote, zware schepen werden gebouwd... lopen modellen over de catwalk. Mijn catwalk. Hele, dunne, fragile stoffen voor de vrouwen... en stoere pakken voor de mannen. Een grote contrast met de loods bestaat niet. Dus op dit moment zijn de eerste zes modellen al over de catwalk. Het wordt vast fantastisch. En dan de burgemeester van Groningen, Peter Rijwinkel. E. Als bestuurder word je omringd door pers. Die kun je zeker niet op één hoop gooien. Maar vorige week las ik van een nieuwsredacteur van het Dagblad van het Noorden... dat hij reuring om de reuring wilde. Nou, dan hoef je er ook niet verbaasd van te staan... dat, zoals in mijn omgeving, mensen soms zeggen... ik kom op een andere manier wel aan mijn nieuws en zegt die krant op. Anouk, dan die, uh, of nee, sorry, Anouk lanceerde vandaag haar nieuwe videoclip. cliché, Een hele heftige clip en die is geregisseerd door Dana Negostan. Dana, goedenavond. goedenavond. Zometeen gaan we het daar uitgebreid over hebben. Maar eerst, wat heb jij vandaag gedaan? Ik heb vandaag gewerkt <nacht> en ik heb vandaag een commercial gemaakt... in tegenstelling tot de hogere cultuur. Ook een beetje lager. Er moet ook brood op de plank. Is mijn ja. Zo nee. meteen over de nieuwe clip van Anouk dus. Ja, Eerst Gio Lippens met het sportnieuws. Gio, goedenavond. Goedenavond. Veel sportnieuws, veel nieuws ook van Wimbledon. Want het was vandaag echt maandag gehaktdag. Ik weet dat het normaal gesproken woensdag is... maar vandaag was het gewoon gehaktdag in het vrouwentoernooi van Wimbledon. Titelverdedigster Serenia Williams en haar zus Venus... werden uitgeschakeld in de vierde ronde. Een van de journalisten daar bracht het met een gevoel voor een understatement... op de persconferentie na afloop. Venus, is niet de beste dag voor jou of je sister. Nee, no, um, het uh, our niet onze beste dag. Um, Ik denk dat you know, we both beide zien dat deze dag een beetje anders different. Nou, dus niet de beste dag voor de beide zusjes. Naast de zusse Williams verdween ook de nummer 1 van de wereld, Caroline Wozniacki, van het toneel op de All-England Club. Jan Roels, dat noemen ze nou echt Bijltjesdag, hè? Ja, maar ja, je, echt verrassend is het ook weer niet, hoor. Want uh, Serena Williams speelde Marion Bartoli. Vergeet niet dat Serena Williams er 49 weken eigenlijk is uitgeweest. Uh, en Bartoli is toch de finaliste van 2007. De Française is goed in vorm. Ja, en dan uh, 6-3, 7-6. Bartoli heeft het pas afgemaakt op de vijfde matchpoint. En uh, Serena Williams toch niet fit genoeg, denk ik. Uh, zeker in de tweede week... Ja, het kwam toch behoorlijk tekort tegen de Française. En uh, Serena er dus uit. En daarna Venus Williams-Gio uh, tegen Pironkova, de Bulgaarse. En het gekke is dat ze vorig jaar ook tegen elkaar stonden. In de kwartfinale op Wimbledon. Toen won Pironkova ook 6-2-6-3. En het was precies dezelfde uitslag vandaag, dus in de vierde ronde. Dus ook uh, Venus naar huis tegen Pironkova, de Bulgaarse. Goede graspeelster. Die gek genoeg dit jaar belabberd heeft gepresteerd, Piron Maar vier wedstrijden gewonnen. Maar beleeft nu hoogtijdagen op Wimbledon. Nou horen we bij jou op de achtergrond dat er nog steeds gespeeld wordt daar. Dat kan ook makkelijk natuurlijk met dat dak. De favorieten bij de mannen staan op de baan. Uh, Rafael Nadal op de ene baan, Roger Federer op de andere. Hoe gaat het met ze? Ja, nou, het, het dak is niet dicht gelukkig, want het is niet gaan regenen. Dat was wel de verwachting, dat er wat onweersbuien op Wimbledon kwamen. Maar Nadal speelt op het centercourt. Daar zit dus het dak eventueel op, mocht het nog gaan regenen vanavond. Tegen Juan Martín del Potro, de Argentijn. Dat is een prachtige wedstrijd. Eerste set Nadal in een tiebreak. Tweede set del Potro, 6-3. En nu staat het 2-1 voor de Spanjaard in de derde set. En dan Jusni de Rus tegen Roger Federer. Jusni heeft tien keer tegen de Zwitser gespeeld. Nog nooit gewonnen. Won de eerste set verrassend in een tiebreak. Federer stond in die tiebreak 4-1 voor. Maar gaf hem toch nog weg aan de Rus. Tweede set Federer 6-3. En in de derde set uh, is het nu 5-1 voor Federer. Eigen service 30-40, breekpuntje dus voor Juusny. Maar ik denk dat Federer die derde set eruit gaat slepen. En ongetwijfeld ook de wedstrijd. We gaan straks meer horen van Jan Roels. En natuurlijk ook weer veel meer sport na Tienen in Langs de Lijn. Ga je het dan ook hebben over dit excuus van Andy Murray? Die, die had een Kate en Kate Williams. Ja, hij had een hele grote baard en toen liep hij langs. En, toen en, en hele... ineens zat de Royal Box vol. Ja, ja. dacht ik, ja, als ik dat had geweten. Dat is natuurlijk ook, hè, na tine, Dat komt zeker. Ja. Volgens mij komt daar ja. nog een quote van. Hij gaat het zeggen. Oké. Okay. Geroep dankjewel. Dit is Radio 1. BNN Today. Ja, over twee dingen ging het maar vandaag. Het mooie weer en de bezuinigingen. In Den Haag werd vandaag gedebatteerd over... de bezuinigingen in de kunstsector... en de bezuinigingen bij de publieke omroep. En onze eigen voorzitter, Patrick Lodiers... die zat bij dat laatste debat. Patrick, goedenavond. Bij het laatste debat, je bedoelt, uh, ja dat was natuurlijk uh, ochtends vroeg uh, het eerste debat, maar jij noemde het als laatste dus inderdaad, dat klopt. Het uh, debat de, over de, de bezuinigingen. Ja, ja, precies. Ja, precies. <laughs> Ik zat uh, bij het mediadebat, dat klopt, dat ja. uh, willen Terwijl je vakantie hebt en ook lekker op het strand had kunnen zitten. Ja, ik heb eigenlijk ook vakantie, maar ik vind dit soort zaken natuurlijk wel belangrijk genoeg om even te gaan polsen hoe onze politieke vrienden uh, uh, meedenken over Hilversum. En dat vrienden? Valt niet vrienden? Mee. Nee. Ja. <laughs> dat was ook dus wel haakjes, ja. Ja, precies. De um, kabinet wil natuurlijk nog even even resumé 200 miljoen bezuinigen. Het aantal omroepen moet terug naar acht. En er um, moest meer voor lidmaatschap betaald worden. Um, is daar nog ergens verandering in gekomen? Ja? Uh, er is nog wel een beetje uh, veranderd. Namelijk het plan wat Hilversum uh, bedacht had. Een goed plan met uh, drie fusieomroepen en drie standalone uh, uh, omroepen. Dat, uh, daar heeft uh, de minister goed op gereageerd. Maar ze heeft op zulke rare knopjes geduwd dat het eigenlijk voor fusieomroepen helemaal niet meer goed is om te fuseren. Dus daarom zijn wij ook onze gesprekken gestaakt met, uh, met de VARA. Ja. Uh, zij, dat, dat betekent in principe dat zij nu terugvalt naar uh, haar B-plan. En dat wil zeggen: u zult fuseren. Dus dat betekent dat we. Uh, uh, uh, alle omroepen straks verplicht zullen moeten fuseren. Dus dat zal nog wel wat uh, heibol en uh, trammeland geven in Ierwissel. Ja, en, en het betekent... tweede ding wat er uh, aangepast is... Ja. is uh, ja, het, het lidmaatschap geldt is naar uh, 15 euro. Maar er schijnt zich wel een meerderheid af te tekenen... voor een jongere lidmaatschap. En dat betekent als je jonger bent dan 25... dat je dan in plaats van de 15 euro die het gaat worden... Uh, 57 uh, uh, moet gaan betalen. Ja, dus dat is dan wel weer positief. Dat is weer uitgekomen waarschijnlijk dan. Hé hey Patrick, even naar, naar um, die, die fusie... We zouden samen gaan met de VARA. Ik zag mezelf al af en toe op de stoel van Matthijs zitten. Maar nee, voorlopig <lacht> niet. Um, hoe, hoe gaat dat er nu verder? Blijf, blijven we stil liggen of gaan we toch die gesprekken aan jij dan met de VARA en misschien met de VPRO? Uh, nou, zoals we, nu, we zijn uh, gestaakt met de gesprekken omdat uh, uh, de fusieonderroepen gewoon eigenlijk uh, in de plannen van de minister helemaal niet beloond zou worden. Het gaat puur en alleen om ledenaantallen. En dan zou een EO, uh, die alleen zou blijven, net zo groot kunnen worden als bijvoorbeeld een fusieomroep uh, bnn Fara. Uh, ja. En dat vind ik zonde, want ik vind namelijk wij leggen toch wel, ja, uh, wij, wij proberen wat te veranderen bij Hilversum. Ik vind dat je daar dan ook wel beloond voor mag worden. Uh, nou, dat is niet gebeurd. Toen hebben wij gezegd van ja, in het kader van jongeren. Hoe kunnen we dat het beste dienen? Dan is dat niet meer in de fusieomroep. Maar dan moeten we nu weer op onze eigen kracht uh, leden gaan werven. Maar goed, het B-plan van de minister is dus je uh, zult fuseren. Ja. Dus we zullen weer uh, na het zomerreces uh, in Hilversum... weer uh, gesprekken gaan plaatsvinden. Wie met wie dan? Spannend. Ja, het is wel spannend, want dan, kijk, uh, uh, het, het was oorspronkelijk dat de EO, Max en uh, de VPRO alleen zouden blijven. Maar als die moeten gaan fuseren, dan kan het best zo zijn dat de VPRO dan zegt... ja, als ik dan toch moet fuseren, dan wil ik het liefst uh, weer met de VARA. En dan, ja, dan hebben wij als PNN, weer moeten wij weer kijken met wie wij dan gaan fuseren. En met, maar met wie wil willen wij dan, Patrick? Mensen willen wij het ja. ja, willen Als het er zo voor staat, kan je eigenlijk het beste gaan fuseren met de club met het meeste leden. En dat de EO! Ook zo... En Ja, maar zie, dan krijg je dat soort combinaties. Want als het nu puur en alleen om lidmaatschap gaat, ja. dan krijg je een hele uh, rare combinaties. Nou, ik, ik kan het heel goed vinden met Thijs van der Brink. Veenhoven ja. en Van der Brink, het klinkt wel goed. Ja. Maar goed, dat is dus na, na de zomer uh, is dat. Um, dus dat, dan, dan, dan wordt er weer verder gepraat. Nou ja, ik denk dat nu iedereen eventjes goed gaat uh, nadenken over uh, wat nu gedaan met deze van de minister. En ook van ja, ledenwerven uh, zal moeten gebeuren, maar voor 15 euro iedereen lid maken uh, terwijl er ook geen uh, uh, dvd meer bij mag doen. Dus het wordt, uh, het wordt een spannende strijd. En het uh, ja, het wordt er niet mooier op, denk ik in Hilversum. Ja, want als je het nu even overal beschouwt wat gaat er nu gebeuren? Ik bedoel, oké, okay, er wordt verder gepraat, maar zijn we weer helemaal terug bij af? Nou ja, ik denk dat uh, uh, we redelijk terug bij af zijn. En zelfs zover bij af. Dus dat de B-optie van de minister uh, in werking gaat treden. En dat is dat iedereen gaat fuseren. En dan moeten we maar kijken welke combinaties eruit rollen. En dat zullen misschien mooie combinaties zijn, maar soms ook lelijke combinaties. En het zullen gedwongen huwelijken zijn, terwijl er een mooi plan lag uh, vanuit Hilversum. En het is jammer dat dat niet doorgaat. Omdat dat inderdaad een, een vereenvoudiging en een verduidelijking uh, geweest uh, voor uh, het publiek bestel. En dat was alleen maar beter geweest... Voor de kijker, want daar doen we het allemaal om. En de luisteraar, Patrick, niet vergeten. En de luisteraar natuurlijk, ja. dat bedoel ik ook, de kijker, de luisteraar, de internet. De internetter, ja. ja. ja. Goed. Patrick Lodiers, onze voorzitter, dankjewel en uh, geniet nog even van het fijne weer, zou ik zeggen. Oké, okay, dankjewel, fijne uitzending. Patrick Lodiers, zometeen hebben we het over de nieuwe clip van Anouk, die hoort bij uh, het nummer I'm a Cliché, en dat, ik heb hem net gezien, het is een hele heftige clip, eerste nummer. what I needed or what I Cliché. En als Anouk iets doet, dan doet ze het ook goed. En dan maakt ze er een heftige clip bij. En dat heeft ze dus ook gedaan. Werd vandaag gepresenteerd op uh, nu.nl. En we zullen hem nu even voor je op Twitter zetten. Dus als je ons volgt, uh, BNN Today op Twitter, dan kan je een linkje zien naar de clip toe. En de regisseuze Dana Negustan, die heeft hem gemaakt. Dana, goedenavond. Goedenavond. Hi. Vertel maar even kort, wat zien we in de clip? Ja, dan nee, moet je even zelf kijken, anders haal ik uh, ja, alles weg. Ik heb hem het is al zonde. gezien, maar... Ja, dan is... ga ik niet verhalen. Nou ja, het is radio, is dat toch wel leuk als je ja. een klein tipje van nou ja. de sluier op ligt? Nee, je nee, moet even zelf gaan kijken, want anders haal ik heel veel weg. Ja, het, is nou, maar, een, uh, maar, maar, het is gewoon een emotionele, heftige clip. Maar dan, dan, vertel, je... maar dan vertel ik het wel, want okay, ik denk, nou ja, denk dat oh, als ik het vertel nee, dat de luisteraar alleen maar nog nieuwsgieriger wordt. Okay. Dus wat je okay. ziet is, Anouk die loopt over straat... en dan wordt ze twee keer aangereden. Bam, rolt ze op de motorkap en dan op de grond... en blijft ze dood liggen. En één keer wordt ze neergeschoten... en elke keer staat ze weer op. En dan ja. uh, gaat ze weer verder met het leven. Ja. Het is, ik vond hem... Uh, ik moest eigenlijk wel een beetje schrikken. Ik vond hem vrij heftig. Ja. Ja. Nou, dat snap ik. Maar hij is eigenlijk alleen maar heftig als je het letterlijk neemt. En dat kan. Maar ik hoop dan, uh, ik hoop, ik, heb het, de, ik wilde dat heel graag, dat je het natuurlijk niet letterlijk neemt. En dat het symbool voor iets anders staat. Maar het hoeft niet. Je nee. kan hem ook letterlijk nemen. En uh, waar hij moet symbool staan voor dat zij elke keer weer opstaat nadat er iets ernstigs gebeurt in haar leven. Maar dan niet letterlijk Nou ja, dat, dan, zou, dan zou het alleen maar over Anouk gaan. Maar het gaat ook misschien wel over, over ieders leven... Of over ieders heftig, heftig leven. Maar het kan ook gaan over deze tijd. Want er zitten heel veel dingen in de clip... die over een tijdsbeeld ge aangeven. Mm -hmm. Hoe men met Twitter... En of met Facebook en met Hives omgaat. Ja, maar uh, Mensen, daar, daar mensen maken het... meteen foto's van haar. Dan ligt ja. ze dood op straat. Ja. En mensen maken ja. foto's van haar. En, uh, daar ja. gaat het ook over. Het gaat ook over eigenlijk de kunstenaar... die zich elke keer een nieuwe imago moet aannemen... en dan weer moet doorgaan. En het oude laat liggen en weer doorgaat. Dus ik denk dat er wel meerdere dingen in zitten. Het is ja. niet één ding... Ja. Je, je hebt hem zelf gemaakt, dus dat is ja. geloof ik onmiddellijk. Kijk, voor, voor de een gaat hij over Anouke. Misschien, ja. Ja, voor, ja, misschien gaat hij wel over mij. Ja, ik weet het ja. niet. Oh? Ja, o? dat weet je niet. Nee. Interessant. Maar wat ik wel, graag wilde vragen is, hoe kwamen jullie hierop? Ja, hoe kom je op zoiets? Nou, je gaat samen zitten en je gaat praten en praten. En wat wil je eigenlijk met uh, wat wil je vertellen? En kijk, de de cd van Anouk is uh, ja, gaat heel duidelijk over over haar troubled state of mind, waar ze op dat moment in was. En daar wilde ze een clip bij. En dat ze natuurlijk proberen om te zetten, visueel proberen om te zetten. Samen met haar ja, natuurlijk. had natuurlijk ook alles te maken met haar ex, hè. Dat werd natuurlijk breed uitgemeten in de media. Die uh, nou ja, zijn nogal verschrikkelijk uit elkaar gegaan... dat hij zoveel keer is vreemd gegaan. En dat lag natuurlijk allemaal op straat. Dus daar gaat ook haar album over. En, en, en wie komt dan met het idee van... nou, weet je wat, als je nou eens wordt neergeschoten en aangereden... komt dat van Anouk zelf? Uh, dat doe je samen echt. Dan kom je eigenlijk samen tot, uh, tot een conclusie. Kijk, mijn vak is om, is om emotie vi te visualiseren. En uh, door samen te praten kom je, de, kom je op dat soort ideeën. Mm. En clips die je, die je mooi vindt te bekijken en wat voor gevoel moet het hebben. Dus het is een proces. Dat moet je zien, je, dat doe je echt samen. Ja ik dacht, dat komt vast van Anou. Die, die, dat, dat vind ik wel bij haar passen, een beetje ja, nou, morbide. Nee. <laughs> <En> <laughs> ja. Hoe is het om met haar samen te werken? Want ze wordt uh, altijd neergezet als een moeilijke tante. Um, nou, dat... Nou, ik heb daar helemaal niks van gemerkt. Ik vond het echt helemaal te gek om met haar samen te werken. En waarom die ook die clip zo heftig is, is omdat ze gewoon zo ontzettend goed acteert. En uh, dat vond ik ook heel, echt heel erg leuk om te zien. Ze doet het echt qua emotie en, en, en ze speelt het ook echt heel goed. Dus ik heb echt een helemaal te gekke tijd met haar gehad. Ik heb echt uh, helemaal niks, uh, niks uh, meegemaakt waar ik iets van... Oh, het was heftig. Nee, helemaal niet. Het, was echt, het klikte meteen en we hebben het echt samen helemaal gedaan. En ja. echt geen momenten uit gehad of wat dan ook. Nee. Nou, hij is supermooi geworden. Je kan hem misschien uh, volgen ons even op Twitter. Be in, in today. Dan zie je hem vanzelf. Daan en Dankjewel. dank je Nu dan de dag van Joos Kreugel. Meer dan 30 graden vandaag. Zomers lekker op een terrasje zitten. Biertje erbij. En dan maar een beetje gaan loeren naar mensen. En als man word je natuurlijk al heel snel verwend. Want de vrouwen zien er natuurlijk altijd wel wat beter uit dan in de winter. Schaars gekleed. Dus uh, mooie lange benen. Diepe decolletés. Het klinkt misschien allemaal een klein beetje vunzig, maar ik denk dat de meeste mannen kijken als ze een mooie vrouw voorbij zien lopen. En zeker in de zomer. En anders liegen ze. Maar ik ga het toch heel even vragen. Ben je ook zo blij met de zomer? Ik ben heel erg blij met de zomer. Mooie dames, buiten natuurlijk. En, ja, precies, uh... daar wil ik het over hebben. Maar waar let je op? Hoe... hoe vrolijk de mensen zijn en hoe mooi de dame, dames lopen. De, echt, er lopen hele mooie dames tussen. Oh, je begint er bijna van te stotteren. Joh. Oh, ja, als, als ik zeg, waar kijk je nou naar een vrouw naar als ze een beetje gezellig gekleed is? Ja, natuurlijk nou, ja. de mooie rondingen natuurlijk. Het is toch wel mooi om te zien, zo in de zomer. Deze bevestiging van mannen, die hebben we weer gehoord. En zoals ik al eerder zei, volgens mij kijkt elke kerel zo een beetje naar uh, de vrouw in de zomer. Als ze mooi gekleed gaan. Maar hoe kijken vrouwen tegen mannen aan? Volgens mij is dat echt een wereld van verschil. En uh, worden ze toch een klein beetje achtergesteld. Want een heleboel kerels die hier lopen in die piratenbroekjes. met hun kuitjes, behaard, witte benen, slippertjes aan. Daar is volgens mij helemaal niks sexy aan. Laten we even de proef op de zon nemen. Ik ga gewoon eens even wat vrouwen aanspreken. die lekker in het zonnetje zitten te turen naar de mensen. Jij hebt bijvoorbeeld uh, blote benen. Ja. Uh, dat is als man leuk al om te zien. Uh, vraag maar, hoe zit dat eigenlijk bij vrouwen? Ik denk dat het inderdaad een andere kijk is dan, dan hoe gasten naar ons kijken... dan hoe wij naar gasten kijken. Hoe kijk nou, jij dan naar gasten? weet ik veel. Maar kijk je dan uh, naar de benen, naar de billen... of kijk je naar het gespierde bovenlichaam... als het dan wat warmer is en je ziet wat minder? Het koppie, nog steeds. Maar waar kijk jij naar als je nou uh, leuke mannen ziet? Gewoon hoe hij eruit ziet en gewoon hoe hij doet. En Soms een beetje zoals met... ik eruit zie. Ja, zoiets. Ziet er toch wel uit. <laughs> Misschien wel de armen van mannen... maar verder heb je eigenlijk ook als vrouw niet echt iets... Wat nou heel spannend is, zou ik maar zeggen. het jammer? Nou ja. Het maakt het de straatbeeld oh, maar... toch leuker? Ja, maar ik denk ook niet dat, dat uh, mannen hier in hele korte broeken rond moeten gaan lopen. Want dat, daar, ik denk niet dat daar mensen echt heel blij van gaan worden. Hoe vind je de mannen ongeveer ja, een beetje zomers uitzien? Hoe vind je dat? Ja. Het is niet heel spannend ofzo. Ik kan me voorstellen dat mannen het een stukje interessant vinden. Dat alle chickies nu lekker in een rokje korte broekjes lopen. Wat zou de man moeten doen eigenlijk dan? Wat Om, de voor de vrouw lacht. aantrekkelijker te maken, het straatbeeld. Uh, heb je hebt er over nagedacht? Nee, niet echt. nee. Maar als weet je er niet zo over nadenkt? Ja. Ik weet het eigenlijk niet. Lekker met z'n tweetjes op een bankje, geniet je een beetje van de zomer? Ja, heerlijk. Waar let je nou op? Wat ze aan hebben, hoe ze erbij lopen. Kijken jullie dan specifiek naar uh, vrouwen of mannen? Ja, beide. Ik denk eigenlijk toch wel meer naar vrouwen eigenlijk. Om te vergelijken, om, om te kijken. Hoe heb je dat nou aan kunnen doen? Of, oh, leuk. Ik snap er helemaal niks van. Wij als mannen <laughs> kijken geen naar hele andere dingen. Jullie kijken naar vrouwen. Nou, wij kijken echt alleen maar naar vrouwen. Ja, wij niet. Wij willen onze concurrentie bekijken. <laughs> ja, ik denk dat het is, ja. Maar als je nou uh, hier zit, en, uh, waar let je dan op bij mannen? Ja, of ze een korte broek kunnen hebben nu. De uitstraling. Charisma. Dat is toch mooi? Ze kijken hoe de concurrentie erbij loopt. Armen, geen korte broek. Ze weten het eigenlijk soms niet. En charisma. Vrouwen hebben een andere kijk naar mannen dan mannen naar vrouwen toe, blijkbaar soms. Wij zijn toch wat meer gericht op de rondingen. En van vrouwen, daar krijg je toch eigenlijk niet echt een eenduidig antwoord. Ik heb het idee dat ze er bekaard van afkomen, maar als ik ze zo spreek, hebben ze er geen moeite mee. Australische wetenschappers hebben een middel ontdekt tegen slangengif. Het gaat om een, om een zalf die ervoor zorgt dat het gif van een slang minder snel in je bloed terechtkomt. Jaarlijks gaan er bijna 100.000 mensen dood aan de gevolgen van een slangenbeet. Dus je zou denken dat middel komt als geroepen. Bioloog en slangenman aan de telefoon. Freek Vonk, goedenavond. Goedenavond. Nou, ben jij natuurlijk ook wel eens uh, gebeten door een slang. Wat doe jij dan? Ja, dat hangt een beetje af van wat voor soort slang ik uh, gebeten ben. Uh, de enige, echte eerste hulp uh, die wij hadden, dat was een bandage. Dat is gewoon een bandage die omdoet, net zo strak als bij een verstuikte enkel. En die zorgt er eigenlijk ook voor dat het gif... Uh, dat de opname van het gif door je bloed wordt vertraagd. Want het gif wordt geïnjecteerd in je lymfosysteem. Ja. Dan wordt het getransporteerd door je lymfesysteem naar een lymfeknoop, bijvoorbeeld die onder je oksel. En daar wordt het opgenomen in je bloed, want het zijn grote moleculen. Dus het moet eerst daarheen voor het opgenomen wordt in je bloed. Nou, een bandage die vertraagt dat, en deze zwalf die ze nu dus ontdekt hebben, die mm -hmm. vertraagt het dus ook. Maar het probleem met die bandage is, als je die omdoet en het gaat zwellen, want heel veel zwangerschap zorgt ook voor zwellingen, dan gaat dat knellen en dan uh, kan het zo ver komen dat er dus geen bloed meer door je arm kan stromen en ja dan komt er ook geen zuurstof meer dan snelt je arm af dus die bandage die was al een klein beetje het Deze zalf ja. is waarschijnlijk een ideaal alternatief um, voor die bandage. Dus even optimistisch, er vallen er geen duizenden doden per jaar meer? Nee, nee, nee, nee absoluut niet. Want uh, het is een eerste hulp. Je moet altijd nog naar het ziekenhuis. Het is geen behandeling voor gifslangenbeten. Want het gif dat wordt hoe dan ook op een bepaald moment opgenomen in je bloed. Het wordt alleen nu vertraagd. Dus het geeft uh, die mensen meer kans om naar het ziekenhuis te gaan. En ja. dat is natuurlijk altijd nodig, want antigip is de enige echte behandeling voor gifslangbeekers. Ja, dus het is eigenlijk alleen maar een beetje eerste hulp en alsnog moet je naar een ziekenhuis. En... Ja, maar het is wel heel belangrijk, want zeker die eerste, uh, die eerste 30 minuten, die eerste 60 minuten zijn heel belangrijk om zo snel mogelijk bij het ziekenhuis te komen. Want het kan binnen die tijd ook al heel veel fout gaan. Ja. Maar nou zit ik net te denken, kijk voor jou, jij koopt straks zo'n tubetje zalf en je neemt het mee als je weer in Australië de busje in gaat. Maar hoe krijgen we al die tubes... In, nou ja, waar worden mensen het meest gebeten? In, in, in de Middel- of Australië en Afrika. En dat is nog nou, best lastig. Vooral, ja, vooral India en Afrika. Kijk, dat is natuurlijk sowieso lastig. Dat is met antigif hebben we precies hetzelfde probleem. Dat is daar heel moeilijk te verkrijgen. Het is ontzettend duur. Um, dat zal met dit uh, medicijn ook zo zijn. En wat ook natuurlijk ook speelt, uh, een rol speelt... is dat die mensen die uh, gebeten worden... vaak vertrouwen op traditionele medicijnen en hun medicijnmannen. En um, ja, daardoor, uh, onder andere ook, uh, komen er heel veel mensen te overlijden. Zeker in die gebieden. Ja, dus uiteindelijk is het meer voor mensen zoals jij... die, die weten dat ze met slangen gaan werken. Dat, dat, dat ze zo'n potje zelf meenemen, denk ik. Ja, dat, ja, dat ja. denk ik wel. Ja. Goed, Freek Vonk, onze slangenman, dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Nog even sport tussen vlak voor het nieuws. Jan Rolfs, die is bij Wilmington... Wat is er bezig? Nadal, Del Potro. Nadal, Del Potro. Uh, derde set. 4-3 Nadal. 1-1 in sets tussen de Spanjaard en de Argentijn. Boeiend gevecht. Del Potro net eventjes van de baan lichte blessure. Maar het gaat weer goed. En dan uh, Federer. 1-0 voor in de vierde set. Twee sets tegen 1 voor de Zwitser tegen de Rus. Juschny en Ferrer. In de derde set, twee sets achter tegen Tsonga, 5-4 voor de Fransman in de derde set. Dankjewel, Jan zal meteen meer Wimbledon in uur twee. Na het nieuws. B M. N. Aan het einde van elke Radio 1-toerdag.